Goedenavond, goedenacht, goedemorgen, goedemiddag luisteraarsjes, je luistert naar een uh, podcast uitzending van Allewa Radio. Je kan elke dag luisteren wanneer je maar wil. Dit is deel 2 alweer en het is nog steeds zaterdag 10 oktober 2015. Ik ben DJ Jaap en... Uh, ik ga weer eens even mijn ongezouten mening verkondigen. Ja, mensen. Ja, jullie weten het, hè. Nederland uh, is niet meer wat het ooit was. Ja. We worden overspoeld door. Uh, door criminele roversbendes. Uh, ja. Der is zelfs een lek binnen het politieapparaat hier in Nederland. Ik heb zelfs nog een boete van 40 euro vandaag in de brievenbus uh, toegezonden gekregen. Nou ja, okay, oké, okay, 8 kilometer te hard. Waarvan uh, 3%, uh, 3 procent of zoiets, uh, of 3 kilometer vanaf werd gesnoept. En om te pesten heb ik de politie. Uh, of justitie het justitueel incassenbureau lekker aan pesten, want ik moet voor 7 december die 40 euro betalen. Dan nou kan ik dat best wel missen. Maar om te traiteren ga ik ze twee dagen voor verloopdatum pas betalen. Dus uh, als ik jullie was, zou ik dat ook zo doen. De politie, ja, wat heb je aan de politie? Eigenlijk geen flikkers, ze zijn zo corrupt als de... ...als de pleurers. Uh, ze steunen criminelen. Ja. Uh, drugs uh, wat in beslag wordt genomen... ...wordt voor een groot deel doorverkocht... Uh, ...via uh, criminele organisaties. En de overheid laat dat allemaal maar gebeuren. Ja. Je kan beter een volkstribunaal hebben... ...dan een uh, parlementaire democratie... ...want uh, dan heb je een... Uh, veel democratischer systeem. Want dan heeft iedereen nog zijn mening zeggen. Mits je hier geboren bent. Want dat vind ik wel. Ik vind we moeten gewoon een uh, volkstribunaal hebben. En uh, het, uh, we moeten hetzelfde systeem hebben qua uh, rechtspraak als in de Verenigde Staten. Dat de bakker om de hoek. En uh, uh, weet ik veel wat. Jan, uh, Jan met de pet... Uh, in, uh, ...in de rechtsbankjes zitten. Uh, bedoel ik dan uh, degene die dus... Uh, ja. Uh, uh, ja, waarom zou je uh, dan uh, onderlegd zijn, hey, juridisch onderlegd zijn, waarom? We doen, spreek gewoon uh, een straf uit en dan mogen mensen overstemmen. Geven we een boete van een tientje of wel duizend euro. Het legt er aan hoe zwaar het delict is... Geven we iemand de strop of de kogel. dood gaat hij toch. Want moordenaars die hebben geen recht om te leven. Want ze pikken ook andermans leven in. En dan zeggen ze, ja maar dat is zielig voor de familie. Niks mee te maken. Uh, ik bedoel, ja. Ik wil een rechtssysteem uh, veranderen. Als ik uh, de macht had tenminste. Ik wil uh, de, de politie, uh, nou, zeker de helft eruit uh, tieven. Want je hebt niks aan die gasten. Ze doen geen flikker. En al die uh, lui die, uh, die bij justitie werken. Allemaal van die rode rakkers. Ruim de helft. En dat moet uh, gewoon eerlijker verdeeld worden. Over elke uh, ideologie moet dat uh, eerlijker verdeeld zijn. Van links tot rechts. En religieuze uh, wetgeving moeten we niet hebben. Of het nou islamitisch is of christelijk of Joods, of welke dan ook, die mogen geen politieke macht hebben. Ik vind, uh, we zijn een seculiere staat hier in Nederland en dat moet zo blijven, maar het begint er steeds meer op te lijken dat mensen zwichten voor religieuze opvattingen van fascistische fanatici met een baard en een jurk. Daar lijkt het meer op. En het rare is, we hebben in de... In het parlement hebben ze dan de Bijbel staan bij de Tweede Kamergebouw in de buurt. De Bijbel liggen, de Koran erbij komen. Maar waarom de Torah niet, de Joodse Bijbel? Waarom ligt die daar niet bij? En ook niet van andere religies zoals uh, uh, boeddhisme en noem maar op. Eigenlijk vind ik dat ze allemaal daar niet thuis horen. Ook de Bijbel niet. Want de parlementaire democratie is voor iedereen. En dan moet je niet de grondwet onderschrijven door een, uh, door een wetgeving die dus uh, eigenlijk uh, de democratie eigenlijk verwerpt. Want het christendom verwerpt ook de democratie. Er is maar één dictator en dat is God of Allah of... Uh, of Yahweh, of, of Boeddha, of noem maar op. Moeten we allemaal niet hebben hier in Nederland. Nederland is niet meer wat het was. Beste mensen. Het wordt tijd dat we eens een keertje op een andere partij gaan stemmen. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, die Geert Wilders is uh, ja, op een hoop dingen gelijk, vind ik. Maar hij is te eenzijdig. Hij is veel te eenzaardig. We zijn geen Joods-christelijke natie, we zijn een volksnatie. Weg met al die religies. Je hebt er niks aan. Ze voorzaken alleen maar ellende en oorlogen. En uh, politieke ideologieën zijn eigenlijk ook niet oké. Okay. Mensen, we zijn hier niet op de wereld om feest te vieren en om lekker te luieren en niks te doen. We zijn hier om de, op de wereld om te overleven. Maar dan moet het wel op een humane manier. Je moet er wel voor werken. Je moet er wel wat voor doen. Oké, okay, tot zover. Pas als je dat doet, dan mag je tijd en wijle lekker op je luie kont, op de bank met een zakje chips op je schoot, voor de televisie meuren. Naast wat dikke, lelijke wijf van je, of weet ik veel, misschien woon je wel alleen. En dan denk je bij je eigen, ik wou dat ik een had en dan heb je een wijf en dan denk je, ik wou dat ik er vanaf was. Maar goed, dat is voor ieder voor zich. Um, maar goed, uh, mensen, ik zou zeggen, ja, uh, ik weet ook niet wat ik er allemaal mee aan moet, hoor. Maar dit is uh, op dit moment uh, mijn gedachtegang. Het zijn allemaal korte fragmentjes wat ik uitzend, mensen, en wil je het luisteren? Is dat leuk, ben je het met mij me Is dat leuk, leuk, ben je het niet met me eens? Vind ik het prima, dat mag. En je mag best kritiek hebben, je mag ook reageren. Uh, dit wordt op Facebook geplaatst en op Twitter. En je mag reageren via Twitter en Facebook. Jullie kennen het Facebook adres. Ik ga het niet meer wereldwijd delen, maar onder vrienden. Je mag best kritiek leveren. En dan zal ik in de volgende ja, video of is dat? Audioblog. Het is een audioblog, hè. Allo radio, zet niet meer uit via de stream. Ik heb nog een beetje rondgezworven bij Ridder Radio en bij Fama Radio. En ja, nou ja, bij Ridder Radio was het eigenlijk meer een vergissing, een beetje. Nou ja, toen had ik zoiets, eh, nou ja. Nou, bij Fama eh, zag iedereen, ja, wel luister hoor, we luisteren En dan luistert er geen hondweefsel. Nou goed, oké. Okay. Dan heb ik er ook geen trek meer in. En met dit kunnen jullie gewoon de boel downloaden. Hmm? Dan kun luister gewoon neer je wil. Je hoeft niet te wachten tot het 9 uur in de avond is of wat dan ook. Je kan het uh, downloaden. Je het op je MP3-speler uh, overzet en dan kun je luisteren wanneer je wil. En, uh, en uh, ja, het blijft allemaal bewaard. Uh, beste mensen, ik zou zeggen, uh, ja, uh, ja, tot de volgende audioblog. Dit was uh, DJ Jaap voor Aloha Radio. Bye bye. En tot de volgende keer.